De maatregel gaat binnenkort in en geldt voor webwinkels en fysieke zaken. Op dit moment wordt overlegd over een tanker met Russische gasolie die vannacht voor anker is gegaan voor de Nederlandse kust. Het was de bedoeling dat het schip in de Amsterdamse haven zou worden gelost, maar havenmedewerkers weigeren dat. Eerder gebeurde dit al in een Zweedse haven. Het schip vaart onder de vlag van de Marshall-eilanden, maar is vanwege de Russische lading omstreden. Het Russische leger in Oekraïne moet noodgedwongen eenheden samenvoegen... omdat een deel van de troepen is uitgeput. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie. De Britten zeggen verder dat de Russische troepen niet efficiënt kunnen worden ingezet... door een gebrek aan luchtsteun. Na 77 jaar is een slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog geïdentificeerd. Het gaat om Kees Kreukniet uit Den Haag. Hij was door de nazi's gevangen gezet in Scheveningen. Daarna verdween hij spoorloos. Na de oorlog werden zijn stoffelijke resten gevonden in een massagraf op de Waansdorpen vlakte. Identificatie was toen niet mogelijk. Maar begin dit jaar vonden experts van de landmacht een achterneef van Kreuk niet die DNA kon afstaan. Het weer, veel bewolking en af en toe zon. In de noordelijke helft van het land kan een bui vallen. Het wordt 11 tot 14 graden bij een matige noordelijke wind. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog. Dan is er soms zon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 For dancing, for romancing But I give in to the rhythm and my feet follow the beating of my heart Whoa, whoa, whoa. when my baby When my baby smiles at me I go to ring Dit was uh, Pieter, Ellen, I go to Rio. Welkom in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Wij gaan praten met Maaike Kappel over toneel. Wij gaan met Ferry Niels over glasvezel. En met Sverre Damhoff over vissen praten. Um, ik zou haast gaan zingen Sigins komt de stoomboot. Want we gaan het over uh, Sinterklaastoneel, toneel Ja, ja, ja. Het is een heel boeiend onderwerp zo richting mij, zeg maar. <laughs> ja, hoe, hoe kom je ja. erop om uh, nu toneel te gaan doen? Nou, eigenlijk uh, speelden we natuurlijk al een tijdje niet door corona. En we hebben alles hadden we ingestudeerd voor Sinterklaas. Uh, want we spelen nooit echt Sinterklaas uh, toneel, maar uh, altijd een sprookje. En toen hadden we alles al ingestudeerd en toen kon het ineens toch niet doorgaan. En toen uh, hebben we met elkaar gekeken of er eventueel een nieuwe datum was. Ja, die was beschikbaar. Dus nu gaan wij 20 mei optreden met alle leerkrachten van de Zandvoortse scholen. En dat die, uh, die Sinterklaas-toneel, dat is uh, eigenlijk alleen voor de kinderen, toch? Ja, nou elk jaar spelen wij op vrijdagavond ook een speciale voorstelling... die uh, voor de volwassenen is. Uh, dat is wel grappig. Moet je je daarvoor inschrijven? Kan je kaarten kopen? Uh, nou, de kaarten zijn in principe gratis... En we gaan in de pauze met de pet rond... om te kijken wat mensen het waard vinden. <laughs> Oké. Okay. Dus zo werkt het op vrijdagavond. En er zijn dit jaar nog... omdat het natuurlijk ineens ergens anders is dan normaal... Uh, zijn er nog kaarten beschikbaar. En, en waar is het dan? Uh, in de Krocht. Uh, Theater de Krocht. Op vrijdagavond 20 mei... om half acht... inloop. Iets. En om... Uh, 8 uur beginnen volgens mij. Uh, okay. Ja, dat is meestal de gangbare zaak. Hey, um, jullie spelen een sprookje, dus niet specifiek op Sinterklaas. Waar gaat het sprookje over deze keer? Ja, wij, uh, wij spelen uh, koning Tourmalijn verliest zijn pijn. En um, waarom we voor dit soort sprookjes kiezen is omdat wij dan altijd heel mooi in grote jurken en pakken op mogen. Uh -huh. Dat het in ieder geval nog een beetje iets lijkt. Nee, wij spelen natuurlijk gewoon puur voor ons loon met z'n allen. En um, vooral voor de kinderen. Dus um, ja, s'avonds moet ze een beetje de show hoog houden. Ja, ja. Dus vandaar een sprookje. En uh, het sprookje gaat dit jaar over Toermeijne die heeft uh, pijn aan zijn tenen. En niemand kan dat oplossen. Het hele land doorgezocht door een uh, minister van Onvoorziene Zaken. En die uh, gaat op zoek. Naar, naar een geneesmiddel... en daar komen allerlei artsen... en die doen allemaal rare dingen... en dat, dat klopt allemaal niet... en dat lukt allemaal niet. En uh, uiteindelijk komen ze dan bij een oud vrouwtje... met boeven nog... die van alles nog wat proberen te stelen. Dus het is gewoon één grote... nou, eigenlijk is het een grote poppenkast... <lacht> maar dan uh, gespeeld door leertuig... van zand uh, voor z'n scholen. Uh, doen alle zand voor z'n scholen leveren, leraren? En, nou, en, ja, alleen de school niet, maar verder iedereen. En dan, ho hoeveel mensen heb je dan op het podium? Ja, we hebben nou, gemiddeld twee, drie mensen per school. Dus uh, twee van de Nicolaas, twee van de Schaf, twee van de Maria-school, twee van de Duinos. En vier van de ONS. Oh, dan ze, eigenlijk wordt het eigenlijk een grote gezellige chaos op het toneel. Ja, ja, dus het is echt wel heel leuk om s'avonds te kijken. Want wij, wij zijn uh, nou, vrij van script s'avonds. Mm -hmm. Dus uh, wij mogen doen waar, waar we zin in hebben als we de grote lijn maar aanhouden. Ja, dat uh, zie ik bij, uh, bij Hildering ook wel eens. En dat zie je bij de Wurft ook. Dat uh, de regisseur op de laatste avond eigenlijk niet zoveel te vertellen heeft. Nee, ja, en bij, bij, bij, um, bij Hilderik gaat het dan nog wel serieus. Uh, maar wij mogen smieren waar we willen. Jullie gaan helemaal los. Ja, wij gaan altijd helemaal los op vrijdagavond. <laughs> ja, dat uh, li lijkt me zeer interessant. Um, je zei dat er nog kaarten waren. Hoe, hoe komen mensen aan kaarten? Ja, eigenlijk is het handig als ze mij dan even mailen. Uh, Maaike.kappel @stopos, Stopos? Ja, ik ben tegenwoordig bij Stopos. Is dat met een z of met een s? Uh, met een z. S-T-O-P-O-Z. Oké. Okay. .nl. Goed. Ja, en, en het is de laatste keer dat ik bij je doe. Oh ja? Ja, ja, want ik werk niet meer in Zandvoort. Ja, mag je daar niet meer meedoen? Nee, ja, alleen uh, zand wordt het leerkrachten doen mee. Ja, dus je wordt er gewoon uh, uitgegooid. Ja, ik word er gewoon uitgebonsjoerd. Ja, ja. Ik vind dat wel grof dat ze dat zomaar doen. Ja, terecht hoor, gewoon, nee. <laughs> <laughs> ja. Dus ik, ik neem aan dat jij daar dat een en ander van gaat gebruiken op 20 mei. Ja, absoluut. En ook wat, ja. wat, wat gaat zeggen daarover. Ja, ja, daar gaan we wat aan doen natuurlijk. <laughs> Goed. Um, 20 mei mogen mensen komen kijken. En ze kunnen uh, kaartjes krijgen bij maaike.kappel. Apenstaatje. Stooppost.nl ja. En dan uh, gaan we zien wat het wordt. Maaike, ontzettend bedankt voor het gesprek. Ik wens je nog nou. een fijne vakantie. Ja, dat gaat lukken. En ja, dat gaat zeker lukken. Ja, weer, weer. Dankjewel. Hey, dankjewel. Dank. Doei. Open. you lie me Wat uh, extra tijd was er een tweede nummer. Maar de eerste die ging natuurlijk uh, hard of glas, omdat we gaan praten over uh, glasvezel. En uh, dat gaan we doen met meneer Niers. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, de firma Glaspoort gaat zandwoord voorzien van glasvezel. Uh, wat is nou het grote verschil tussen glasvezel en de kabels die er nu liggen? Het grote voordeel van glasvezel dat is eigenlijk uh, uh, enerzijds dat het. Uh, veel sneller, uh, sneller is dan het huidige, het huidige netwerk. Dus in de, hè, de huidige vraag naar ja, steeds meer uh, diensten, uh, thuiswerken, Netflixen, uh, nee. uh, gamen... ...vraagt eigenlijk om een, uh, ja, om een snelle en een uh, stabiele uh, verbinding. En dat is, uh, dat is mogelijk met glasvezel. Die, uh, die aansluiting, die, die, uh, wordt die tot aan huis geleverd of tot... Aan het uh, apparaat? Uh, de aansluitingen die wij, uh, die wij gaan maken... Uh, die, zijn, uh, die zijn overigens uh, kosteloos. Hè. Dus het, het, wij, wij sluiten iedereen uh, kosteloos aan... en die mm -hmm. wordt in de meterkast uh, aangesloten. En vandaag gaat die verder door de, door de provider? Ja. Dan is de, de glasvezel komt dus tot mijn huis... en vervolgens gaat het over uh, op coax... naar de andere apparaten? Vervolgens, de aansluiting is in de meterkast en dan afhankelijk van de, de service provider, dus of jij dan KPN is of een andere service provider neemt, zal je een, een, een, een kastje krijgen en die kun je dan aansluiten op je, op je televisie en die zendt dan ook het internet signaal naar je wifi router bijvoorbeeld uit. Ik snap het nog niet helemaal, want ik gaat naar de meterkast. Komt daar een, een router die verder gaat naar mijn volgende router dan? Ja, dus er komt, een, er, er komt eigenlijk een kastje in je, in je, in je meterkast. En ja? vervolgens kan je daar uh, de, uh, ja, de, de, de setterbox, hè, Dus de, de, het, de, het apparaat wordt daarop aangesloten dat vervolgens je toegang de mogelijkheid om, uh, om, om televisie te kijken uh, of uh, uh, naar je internet, uh, ja, ook het, het internet uh, signaal uit. En, en, en het feit is dat wij, uh, je bent dus vrij om te kiezen welke service provider uh, je wilt. Dus afhankelijk van de service provider die je kiest, um, ja, krijg je of een, of een kastje van KPN of een kastje mm -hmm. van, een ander, ja, ander van, van, van een andere Um, u zegt al, er zijn geen kosten aan verbonden. Wie gaat het betalen dan? Um, nou, uiteindelijk, uh, Glaspoort: uh, wij geloven erin dat het, uh, dat, dat het belangrijk is dat, dat we heel Nederland aansluiten op, uh, op glasvezel. Wij denken mm -hmm. ook echt dat dat de toekomst heeft. Um, dus wij uh, als Glaspoort sluiten iedereen uh, uh, aan. En vervolgens, als uh, uh, iemand dan sluit om een Dienst in te, in te huren hè, uh, bij KPN of bij een andere service provider, dan uh, zal die uh, service provider een, uh, een lijnhuur aan, uh, aan glaspoort betalen. Oh, okay. zo, uh, zo verdienen wij onze investering terug. Ja, dat is iets als uh, bij de gas: daar heb je le leggers en afnemers. Klopt. Nou, dan zijn we al een hele, heel eind op weg. Zandvoort aan het glas. Wanneer gaat dat gebeuren? Nou, we hebben eigenlijk uh, grofweg drie gebieden in, uh, in uh, Zandvoort geïdentificeerd. Dus we zeggen maar gebied 1 is, is, is naast het circuit, gebied 2 is het boulevard en het centrum... en gebied 3 is het zuidelijke stuk. Okay. Uh, en het gebied 1, dus naast het circuit, gaan we al in mei beginnen. Uh, het, gebied 2, boulevard en het centrum uh, in juli en het zuidelijke stuk in, uh, in oktober. Bij deze werkzaamheden, hebben mensen daar last van? Nou ja, de, de, de er zal altijd een uh, hè, de straat uh, zal wel open moeten. De, wij streven er altijd naar, of onze, onze, onze aannemers die dat uh, die dat uh, doen, om dat eigenlijk uh, in één dag te doen. Uh, dus de straat open en dicht. Mm -hmm. uh, en uh, ja, daar zal je dus wel even een dag overlast van hebben. Uh, maar we proberen dat tot een tot een minimum te beperken. Ja, dat is natuurlijk. Te... Uh, een beetje, een beetje de buitenoverlast. Uh, en, en binnen kan ik gewoon blijven internet uh, televisie doen? Ja. ja. Want okay. de huidige, de, de huidige uh, connectie die er is, hè, die, die blijft gewoon bestaan. Dus okay. die wordt naast het huidige netwerk aangelegd. En uh, ja, vervolgens is dan de mogelijkheid om over te stappen. Uh, maar tot die tijd blijft gewoon de bestaande dienst gewoon, uh, gewoon werken. Oh, okay. en misschien is, is, is het ook wel leuk om, uh, om uh, als, als, als je, als je na, kijkt zeg maar, naar de de diensten uh, die uh, wat erbij komt kijken om zo'n uh, verbinding te maken. En wel, wat, wat het uh, voor impact heeft, beperkte impact heeft, is, uh, is goed te zien op onze site. Daar hebben een aantal filmpjes hoe, de, ja, hoe het hele proces eigenlijk uh, uh, in elkaar zit. klopt, ik ben vanmorgen even op de site geweest en heb ook mijn uh, postcode ingetikt. En er stond een soort van hoera, je wordt aangesloten. Dus uh, als mensen dat willen zien, kunnen ze op uh, glaspoort kijken hoe het, uh, hoe het verloop is van deze... Uh, operatie. Ja. Uh, ik denk dat ik uh, weet wat men uh, moet weten. We gaan uh, in mei beginnen, juli en dan uh, op het laatste uh, richting de Zuid. Er zijn geen kosten aan verbonden um, en de provider sluit de rest aan. Als ik het kort en goed samenvat, klopt dat? Ja, dus, dus nou ja, wij, sluiten eigenlijk, wij sluiten eigenlijk iedereen aan en dan is het uh, aan. Uh... Aan de bewoners van Zandvoort om, uh, uh, om, om te besluiten of, uh, of ze over willen stappen op, uh, op glas. Okay. Uh, uh, en dan kunnen ze uit een van onze meer dan twintig service providers kiezen. Dus uh, nou, ik zei het al net KPN, maar ook Plink, uh, Uphone, Sock, mm -hmm. Cambrium. Uh, ook op onze site staan alle, alle providers. Ja, als, uh, ik, uh, als ik u zo hoor, is het gewoon raadzaam om uh, een keer op glaspoorten te gaan neuzen hoe het in elkaar zit. Zeker. Oké. Okay. Meneer Niers, ontzettend bedankt voor de uitleg. En voor diegenen die geïnteresseerd zijn, ga zeker op Glaspoort kijken... want daar staan filmpjes en er staat genoeg informatie om te kijken... wat je gaat doen en krijgen met glasvezel. Meneer Niers, dank voor het gesprek. Heel graag gedaan. En ik wens u een prettig weekend. U ook. Dank u wel. I've been lonely too long Oh, I can't be so strong Take a chance for a man Take my heart I need you so There's no time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 Je zoekt een fijne stek, je rolt je zware check. Al wat je hartje verlangt: de vogeltjes hoor je kwelen, de lammetjes zie je spelen. En het kan je niet verder geen donder schelen of je wat vangt. Ik geef niet om bezit, en niet om broodbeleg. Ik geef aan de liefdadigheid mijn laatste joetje weg. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen: vissen. Ik leef ideaal, wat, wat geeft het allemaal? Ik maak me niet meer druk als ik de laatste trein haal maar Want er is één ding wat ik nooit zou willen missen vissen. Ik hoef niet naar een brand of naar een interland Ik zie het wel op de beeldpaas of ik lees het wel in de krant Maar, maar er, is er is één ding, ding wat, ik wat ik nooit zou willen missen vissen. Kom die daar zwemt, voor jou is voorbestemd, zonder dat hij het toch weet. Hij is nu wat de aan je degen, je dobbeltje gaat bewegen. De spanning is bijna ten tocht gestegen, want je hebt beet. Ik hoef geen buckel, geen huis met patio. Het hele huwelijksleven krijg je zo van mij cadeau. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Je bijt Piet. En dat waren Piet Reumer en André Hazes met het nummer Even Vissen. En dat had allemaal te maken met Sverre Damhof, die jeugdvisser... die onderweg is vanuit Frankrijk naar uh, Nederland. Maar zijn telefoon gaat wel over, maar ja, hij neemt alleen niet op. Dus we gaan eventjes de agenda alvast doen. Die hebben we van tevoren opgenomen en dan komen we zo bij u terug. Voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen Zandvoort. Op zaterdag 30 april 2022. Wat is er de komende tijd te doen in Zandvoort? Voor u nu de Zandvoortse agenda. Deze week wat beperkter dan u van mij gewend bent, want we hadden wat technische problemen met de informatieuitwisseling. Misschien dat mijn collega's in de studio nog aanvullingen hebben eh, nadat ze gehoord hebben wat ik hier te melden heb. Nu op het moment is bezig de Nationale Reddingsbootdag... van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. In Zandvoort is iedereen tot 4 uur vanmiddag welkom op de Torbekkenstraat 6. Donateurs mogen een rondje meevaren. En dan morgen, op zondag 1 mei, is het zee-evenement van IVN Zuid-Kennemerland... Het evenement start rond kwart over twaalf bij het Juttersmuseum. Er zijn excursies en er wordt uitleg gegeven over zee- en strandvondsten. Er kan geknutseld en gevist worden. Kortom, er is van alles te doen. U bent welkom vanaf kwart over twaalf bij het Juttersmuseum. En dan komt ook de Spartanrace weer naar Zandvoort... In het weekend van 27 tot 29 mei wordt er weer volop ruig gesport in en om het dorp. Bewoners van Zandvoort krijgen 50% korting op het inschrijfgeld en kunnen hiervoor de code bewonerszv gebruiken. Dat herhaal ik nog even. Bewonerszv. Een mooie uitdaging voor wie het aan kan. Dit was het weer. Tot zover de Zandvoortse agenda van 30 april. Ik wens u een fijn weekend en een hele mooie week. CFM, een zee van muziek en een golf van informatie. CFM. En we hebben contact met uh, Zwerre Damhoff. Goedemorgen. Goedemorgen, met Zwerre. Hey, ben je uh, onderweg of ben je al ergens? Uh, we zijn nu uh, onderweg terug naar Nederland. Uh. Oké, okay, dus het, uh, het wereldkampioenschap is gespeeld en gevist. Jeet. Yes. Uh, Wat was de uitslag? Uh, we zijn uh, Met het team zijn we zesde van de wereld geworden. Zesde van de wereld. Yes. En hoe, hoeveel teams deed je ermee? Uh, in totaal was de wedstrijd tussen uh, de 30 en 36 man. Nou, dan, uh, dan heb je het toch goed gedaan. Ja, toch netjes. Ja, Toen toch Toen was netjes. de top 5, dat helaas niet gelukt. Wel een mooie nette zesde plek neergezet. Uh, hoe werkt dat uh, kustvissen? Uh, ja, op het WK uh, heb je vier wedstrijden. En dan uh, word je in een uh, vak word je een geloot. En dan sta je met alle landen, en dan worden de vis krijg je voor het aantal centimeters krijg je bepaalde punten. Dus hoe langer de vis is, hoe uh, hogere punten je krijgt. En uiteindelijk wint degene die uh, de, de meeste meters of centimeters hebt? Ja, dus aan het eind van de dag uh, kan je dus eerste, tweede of derde worden ingepakt. Hmm. En daar krijg je dan uh, punten voor. En je moet uiteindelijk de minste punten hebben. Oh, Oké, okay. en dat, uh, dat gaat dan naar de volgende dag mee. Uh, ja, die punten haal je alleen elke dag, is weer een nieuwe dag, zeg maar. Oké. Okay. Hey, dat is helemaal uh, in Frankrijk. Hoe, hoe ga je daar naartoe? Word je daar uitgezonden door de Bond? Ja, we zijn nu, uh, ik zit nu met uh, drie uh, teamleden en uh, mijn coach in de auto. En uh, er zijn ook nog twee andere bussen onderweg uh, terug naar Nederland. En die, uh, die, die teamleden die worden uh, geselecteerd? Ja, de eerste NK 6 uh, NK-wedstrijden NK en daaruit moet je bij de uh, top 5 komen en dan uh, kan je geselecteerd worden voor het uh, wereldkampioenschap. En dat, dat doe je door een aantal wedstrijden mee te doen. Hè. En, uh, wat, wat zijn de criteria om, uh, om geselecteerd te worden? Bij de top 5 te komen. Dan uh, zit je er in principe bij. En dan uh, mag de bondscoach van Nederland. in principe de nummer 6 meenemen als een reserve. Oké. Okay. Um, iedereen heeft natuurlijk zo zijn geheim uh, van het vissen. En dat zullen ze ook niet, uh, niet snel prijsgeven. Hoe, hoe kom je uh, bij, uh, bij die top 5? Heb je speciale vistechnieken? Eh. Uh, ja, dat ook. Iedereen heeft natuurlijk ook zijn eigen manier van vissen en de afstand. En het is gewoon vooral veel oefenen met uh, soorten, soorten lijnen qua lengte en dikte. En daar moet je eigenlijk gewoon in gaan spelen. Is er, is er een, uh, een maximale diepte die je mag vissen? Of, of hoe ver mag je uit de kust vissen? Uh, nee, gewoon dat uh, je staat gewoon op het strand. En uh, dan is het gewoon, uh, in principe je hebt een vak en je mag niet ver naar links of rechts gooien, maar qua mm -hmm. afstand uh, mag je zelf weten. Dus je mag zo ver ingooien als je zelf wil? Yes. Ah. Zoals je kan, uh, zo ver als je kan. Ja, ja, ja. ja. Hey, ik, uh, ik, ik was bij de bond op de site en zag ik feeder vissen, dobber vissen en kustvissen. Wat is het verschil tussen uh, feeder vissen en dobber vissen? Nou, op het strand kan je ook vieren vis, dat is heel kort bij de kant, met een lichte, lichte dunne hengel. En uh, dobber vis is voor het zoete water. Okay. Die um, kampioenschappen in Frankrijk, hè? dat is de, de wereldkampioenschappen, dat gaat elk jaar gebeuren? Uh, volgend jaar is het in uh, Nederland. Nou, die kant wel een beetje op. Dus uh, dan komt het WK naar uh, Nederland. Weet je ook al waar het gevist wordt? Het worden waarschijnlijk in uh, Zeeland worden de wedstrijden gehouden. Oké, okay, dus dat is wel interessant om, uh, om dan weer mee te doen, uh, Sverre. Ja, dus over drie weken is de eerste uh, NK-wedstrijd... en dan uh, volle bak knallen en dan hopen uh, we dat we erbij zitten volgend jaar. En die, die selectie die gaat uh, zeg maar eind van dit jaar alweer gebeuren? Ja, we, ze komen dus nu drie dagen aan en op één dag vis je twee NK-wedstrijden... en uh, daar moet je gewoon zo hoog mogelijk eindigen. Ik las in een stukje dat jullie ook nog redelijk gecontroleerd worden en zo. Klopt dat? Ja, klopt. Uh, uh, doping en je moet je aan best veel regels houden. Helemaal op het WK zit er continu een uh, controleur die je iedereen goed in de gaten houdt. En als je iets uh, fout doet, word je gelijk van de andere kant geschreeuw. Dus <laughs> dat is wel even, even goed uh, de regels doorlezen. En wat, wat zijn de moeilijkste regels? Wow, nou, het is niet echt per se. Moeilijke regel. Ik denk meer gewoon als je gewoon je ding doet. Dat, uh, dat het in principe niet heel moeilijk is om uh, iets fout te doen. Oké, okay, er zijn eigenlijk gewoon uh, spelregels. Uh, die... Uh... Alleen, uh, wat we soms wel aan het begin de fout ging bij de trainingsdagen. Als je zeg maar een vis aan het binnen behalen bent. Mm -hmm. Dat je hem uit het water. Uh, stel hij gaat uit de haak. Zeg maar zij wordt onthaakt. Mm -hmm. dus als dat je hem aan het binnen halen bent. Dan mag je hem niet oppakken als hij in het water ligt. Hij moet op het droge liggen. Dat is wel iets waar we in het begin nog even op moest letten. Ja, ik kan me voorstellen dat het ook handig is als je die vis nog net in het water hebt... ...dat je je hand eronder doet en dat je hem hebt. Ja, ja natuurlijk. Je wilt hem gelijk oppakken. En dan uh, was bij dit WK ook. dan wilde iemand hem oppakken. En dan gelijk ook uh, iedereen uh, nee, nee, nee. En dan, uh, <laughs> iedereen roepen? Coach balen en dat uh, ja. Dus, uh, is, is de vis dan niet geldig of krijg je er strafpunten voor? Nee, de vis wordt ongeldig geklaard. Uh, okay. Dus uh, je trekt hem helemaal uh, uh, of op de wal of in de lucht... en dan onthaak je hem en dan uh, mag je meten? Ja, hij wordt in een uh, uh, visemmer gelegd. Mm -hmm. daar, uh, daar wordt hij uh, onthaakt en uh, terug in de zee gegooid. Die uh, meting, wordt die door officials gedaan? Ja, er zijn officiële controleurs bij... en die lopen continu rond... Uh, en die, die, die noteren jouw lengte, zal ik maar zeggen. En dan ja, gaat hij terug het water die uh, je lengte en dan uh, ben je erbij. Dan worden het centimeters opgemeten en aan het einde moet je je handtekening eronder zetten. En, en als je het ergens niet mee eens bent, dan uh, uh, zet je er niks bij. En dan aan het eind van de uh -huh. wedstrijd kan de coach nog maar de controleur in discussie gaan uh, over de vis. Oké, okay, dus het is wel, alles wel streng gecontroleerd. Hè? Jullie worden gecontroleerd op doping, de vis uh, uh, wordt gemeten, daar kan zelfs bezwaar op aangetekend worden. Is dat dit. Uh... Ja, het is allemaal best wel, uh, best wel heftig, Haag, om het zo te zeggen. Ja, maar hebben jullie nog geprotesteerd deze keer? Uh, nee. nee. Nou, dus het is allemaal in, uh, in goede overeenkomsten gebeurd? Ja, dat sowieso. Oké, okay, nou, In ieder geval, uh, Sverre, gefeliciteerd met jullie uh, zesde teamprijs. En uh, veel succes ja. bij de komende uh, NK-wedstrijden. En tegen de tijd dat je weer uitgezonden wordt, dan praat ik graag nog een keer met je. Top, dankjewel. Okay. dankjewel. Goede reis nog en een prettig okay, weekend. Een fijne dag. Doei, doei. doei, doei. Don't hide your heart behind the wall Don't walk alone the gray and dark nights Look to the sky and you'll be alright There is a the sun for you to shine Look at yourself, what do you see? A child that to be alone Maybe you're heart without a home But someone's waiting there for you Let me touch you go. Like a river wide and strong Don't be afraid to trust the friends So let your life love be a song Sing with the feeling in your heart We zijn bijna aan het eind van uh, dit programma en u kunt natuurlijk de herhalingen terug uh, luisteren op een maandag tussen 10 en 12 uur. De interviews van de GMZ-uitzendingen uh, zijn per stuk te beluisteren. U kunt dan kiezen wie u wilt horen over op Zandvoort.nl. Uitzending gemist, interviews en dan Goedemorgen Zandvoort. Cor, hoe lang duurt het een beetje zo'n uh, interviews die nu uh, gemaakt zijn, wanneer die erop staan? Nou, ik probeer het altijd binnen een week te doen. Maar als ik uh, bijvoorbeeld uh, aan het werk ben en ik zit op een boot ergens op de dan, uh... dan wordt het een beetje lastig. Want dan heb ik een hele slechte internetverbinding en dan lukt het allemaal niet. Okay. Dus ik uh, zit nu de uitzending van vorige week, die staat er nog niet op. Maar die komt dit weekend samen met deze komt die er wel op. Oké, okay, dan kunt u dus rustig terugluisteren. Uitzending gemist, interviews en dan morgens antwoord. Uh, dit weekend op uh, deze uitzending hebben we een interview met uh, Tom de Rode over Drukkerij van Peterham. Dat is al een oude kor. Ja, die is zeker al tien jaar oud, ja. ja. Oké, okay, en dan uh, tussen één en twee kunt u luisteren naar de nieuwe editie van het programma... Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort, oud-Hollandse muziek. Daarna is het uh, Robert-Jan Vos en Rob Harms met uh, Zandvoort op zaterdag. En u kunt natuurlijk altijd kijken op www.zfmzandvoort.nl voor uh, de rest van de programmering. En natuurlijk is Goedemorgen Zandvoort op Facebook en uh, ZFM ook... Dus u kunt kijken uh, naar uh, alle informatie die u kunt krijgen. De techniek en jingles en de muziek deze keer door uh, Cor Draaier. Gede Rutte heeft redactie gedaan. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie allemaal een prettig weekend. Eerst uit nieuwsgierigheid de krant vast van de mat. Genietend van het warme schuim, zo lekker net uit bed. Lees ik het ochtendblad op mijn gemak van A tot Z. Maar ik werd een beetje nijdig toen ik naar de koppen keek. De zoveelste ontsnapping uit de baaiers deze week. Ik moest er nog aan denken toen ik in mijn ochtendjas. Eventjes ging zien of er nog post gekomen was. En... vrouw op de hoek, alvorens te vertrekken voor mijn wekelijks bezoek. Ik moest die dag naar ome Jan, je kent hem vast nog wel, die tijdelijk logies heeft in een zwaar bewaakt hotel. Het is even over een. Als ik mijn autootje parkeer, en ik loop een uur te zoeken. Schijnbaar woont hij hier niet meer. De cipier doet zijn verhaal. Waardoor het pijnlijk duidelijk wordt: dat mijn oom ook iets gedaan heeft aan het zijn. een brief van mijn oom Jan, en ja, hij blijkt nog altijd even lief. Hij schrijft: geld voor vakanties, is er even niet meer bij. Tenzij je nu naar Rio komt, die reis krijg je van mij. Er lag een kamer de groetjes uit Rio. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.